En goodbye, my love, goodbye. Almere. Stadsradio Almere. Daar luister je nog steeds naar. Het is weer donderdagavond, 7 uur geweest. Mijn naam is Kevin Meij. ik ben bij je tot 9 uur vanavond met Almere Actueel. Met de laatste berichten over en uit jouw stad natuurlijk. We hebben een bomvol programma vandaag. Zometeen gaan we bellen met Bibian van der Meulen over Uppy. Wat is Uppie? Ja, daar laat ik je nog heel even over het, in, over het, in het ongewisse... En we gaan ook nog bellen met dokter Anders Leo Verhoeft. Dat is een registeraccountant. En die gaat hier vertellen waarom hij denkt dat de gemeente Almere boekhoudfraude pleegt. Oftewel valsheid in geschriften. En waarom er nog steeds niemand in de cel zit. Hè? En natuurlijk, het voetbalseizoen is weer begonnen. Morgen wordt de eerste thuiswedstrijd van FC Volendam, of eh, FC Omniewold, afgewerkt. Tegen FC Volendam. En daarover hebben we Jeffrey Koistra aan de lijn. Maar natuurlijk hebben we ook nog altijd een heleboel lekkere muziek. Zoals je van mij gewend bent, hier is Milk in Forever. De Jang heet de Plaat. En dat brengt ons bij ons eerste bericht van vanavond. De Almeerders die worden verdacht van de overval op juwelier de Gouden Kroon aan de marktgracht in Haven. blijven voorlopig in voorarrest. Dit besliste de rechtbank in Lelystad... in afwachting van de behandeling van de strafzaak tegen vijf verdachten. Een van de verdachten is een 20-jarige man. wiens raadman had aangedrongen op voorlopige invrijheidstelling. De rechtbank achtte de beschuldigingen tegen de jongeman nog te groot om hem vrij te laten. Hij zou zijn huis beschikbaar hebben gesteld voor de voorbereidingen van de overval. Ook zou hij er de verdachte na de overval hebben verborgen. De twintigjarigen zijn graag aan het nieuwe schooljaar te willen beginnen... en er weer te zijn voor zijn twee kinderen. De juwelier werd op 5 februari jongsleden overvallen. Toen de medewerker daarna snel de luiken van de zaak sloot... werden drie van de overvallers opgesloten als ratten in de val. Die waren op dat moment bezig met vitrine stuk te zwaan en de buit bij elkaar te rapen. Een vierde overvaller wist te ontsnappen... Justitie denkt dat hij terug is gekomen en de medewerker in zijn zij heeft geschoten. Met als tijdens de vorige voorbereidende rechtszitting ontkende een 21-jarige verdachte uit Almere ook aan deze versie van het verhaal. Drie van de vier overvallers worden ook verdacht van overvallen in onder andere Amersfoort, IJsselstein, Alkmaar en Nieuwegein. De officier, had de justitie, de officier van justitie meldde dat de onderzoeken zijn afgerond... De zaak wordt op 1 oktober verder behandeld. En we blijven u natuurlijk op de hoogte houden van de verdere afhandeling van deze zaak. Kabelfrequentie 91.1. In de ether op 107.8 fm. En wereldwijd via stadsradioalmera.nl. Stadsradio Almere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 En lucky. Ja, een van de dingen waar ik het afgelopen jaar tegen aanliep. Ik ga wel eens met mijn kinderen richting het strand en dergelijke. En mijn oplossing voor als ik ze kwijtraak was altijd een watervaste merkstift. En tegenwoordig hebben ze daar iets anders voor. En tenminste kijk even op de website, producten met de persoonlijke gegevens die bestaan dus al langer. De meeste zijn vanuit plastic of zelfs metaal gemaakt. Ook zijn deze middelen vaak durende aanschaf, niet waterbestendig en soms maar eenmalig te gebruiken. Nu uh, hebben ze al voor heel veel dingen uh, siliconenarmbandjes uitgevonden... en nog niemand was op het andere idee gekomen. Ik heb aan de lijn degene wat wel op een goed idee kwam... dat is Bibian van der Meulen. Bibian, welkom. Hi. Hi. Ja, wat doen jullie met de polsbandjes? Nou, um, op het moment dat wij een bestelling binnenkrijgen... Ja. Uh, graveren wij een bandje in met bijvoorbeeld de naam van een kind... en een mobiel telefoonnummer van een van de ouders. Ja. Zodat mochten ze ja, hun ouders op de een of andere manier uit het oog verliezen... Een omstander alleen maar het nummer hoeft te bellen dat in het bandje gegraveerd staat. Ja, en het uh, slijt vast, het gaat er niet vanaf. Het zit er echt in, het is niet erop gedrukt. Het... Dat klopt, het zit erin gegraveerd. Er ontstaat een soort relief door het graveren... ...waardoor het dus niet van het bandje af kan slijten en dus altijd zichtbaar is. Ja, nou, en dat is wel fijn. We hebben natuurlijk allemaal de dark patches, hoe ze ze noemen. De, degene waar je om je nek moet hangen. Uh, die worden veelal kwijtgeraakt of uh, kunnen uh, de kinderen pijn doen zelfs, het snijden... Andere ja. dingen, wat ik al zei, een watervaste merkstift. Maar dan loopt zo'n kind ook voor een paar weken getatoeëerd. Dus dit was wel ja. een oplossing. Ja, dat klopt. En uh, wij zijn wezen flyer vorige week op het strand. Ja. En toen waren er ook mensen die hadden een watervaste filstift gebruikt. Maar ja, ga je er dan met zonnebrand overheen, dan is het natuurlijk zo weer weg. Ja, nee, dat klopt ook wel. En in het zoutwater sowieso, of in het gloorwater als het in het zwembad is. Ja. Dus op zich is het een heel goed idee voor, voor weggelopen kinderen. Ik zag op jullie website eigenlijk zelfs voor bedrijven en en eigenlijk als toegangsbewijzen. En dat ja, is natuurlijk ook nog dat... niet zo, zo gek gedacht. Nee, uh, wij hebben nu een opdracht voor de VU. Er is binnenkort een congres in de VU. Ja. En uh, die wilden allemaal polsbandjes met uh, USB-stukjes daarin hebben. Ja. En uh, nou, daar zijn wij op het moment mee bezig. Ja, dat kan er allemaal heel veel werk worden inderdaad. Ja. Dus ja. de zaken lopen goed bij jullie? Hè? Ja, het gaat op het moment. Uh, begint het inderdaad echt te lopen. We zijn in uh, mei natuurlijk pas begonnen. Ja. En uh, we zien dat het nu echt. Uh, ja, voet begint te krijgen. Oké, okay, en nou, hoe kunnen mensen aan meer informatie komen? Mensen kunnen naar de website gaan. De website is www.uppi.nl. En dat is dan U-P-P-I. Geen e en dan kunnen ze daar alle informatie vinden... en ze kunnen naar de contactpagina gaan... om uh, contact met ons op te zoeken om een bestelling te plaatsen. Ja, ja, dan mag ik uh, trots verklappen dat ik uh, er al twee heb voor mijn kinderen, gelukkig. <laughs> en dat, uh, dat is mooi. Ja, het, uh, het werkt prima. Uh, Oké, okay, dat is goed. En dat wilde ik mijn luisteraars ook meegeven. Ben je bezorgd, bijvoorbeeld om je kinderen... Uh, zo'n uh, polsbandje doet het natuurlijk uh, in plaats van de watervaste merkstift... of de dingen die je erin snijden. Voor meer informatie ze zei het al net kun je kijken op www.upi.metdubbelpni en geen e.nl uh, ik wil je graag bedanken voor een uitzending te komen. Oké, okay, graag gedaan. Uh, ja graag tot de volgende keer dan. Doei. Ja doeg. Sin, the feelings of the rain, and the violence of the sun. I must confess that I feel graciously bigger than the rain, and harder than the sun. What do you do, what do you say? Als de klok half acht slaat is het tijd voor het weerbericht natuurlijk. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en is er kans op een enkele misbank. De temperatuur die daalt naar een graad of elf. Dus we kunnen met z'n allen weer heel goed zwapen natuurlijk. De vrijdagochtend is eventuele snel verdwenen. En rest een dag met geregeld zon. Het blijft droog. De middagtemperatuur is opnieuw een graad of 22. Bij een zwakke tot madige wind uit zuidwest tot west... Zal de temperatuur komend weekend een beetje oplopen richting de 26 graden. En de neerslagkans die neemt dan af. Dus misschien krijgen we dan toch nog een beetje zomer. En dat hebben we wel verdiend. Het is nog steeds vakantie voor de laatste keer. Dus de verkeersinformatie voor het hele land moet je nog weg met de auto blijven luisteren. Er zijn op dit moment drie files op de A1. Tussen Amsterdam en Amersfoort, de hoogte van knooppunt Watergraafsmeer... Er is daar een omleiding ingesteld in verband met een ongeval. Verkeer richting Amersfoort volgt Utrecht via de A10, A2, A12 en A27. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt Muidenberg staat een file van 8 kilometer. En dat is stilstaand verkeer, een vertraging van meer dan 20 minuten. Ook dat komt door een ongeval. Tussen Muiderslot en knooppunt Muiderberg zijn twee afgesloten rijstroken in verband met een ongeval. De A9 tussen Amstelveen en Diemen. En tussen amsterdam Zuid-Oost en knooppunt Diemen om precies te zijn is het 4 kilometer langzaam en tot stilstaand verkeer. En de Nieuwe Meer naar het Koenplein, oftewel de binnenring tussen IJmuiden en knooppunt Koenplein. 2 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Ja, muziek daar hebben we er ook nog wat van. Zoals Soul Asylum met Runaway Train. Ja myself I wouldn't weep One more promise I couldn't keep it seen Kevin Mij, Kevin Mij, de allerbeste DJ. Danf. En dat brengt ons bij het volgende bericht. En dat is wel weer een goed bericht. De provincie Flevoland heeft bekendgemaakt... de zwemwaarschuwing voor het zwemstrand in Almere Haven... en het zwembobot voor het surfstrand in Haven per direct op te heffen. Er is een extra bemonstering uitgevoerd ter controle van de waterkwaliteit. De uitslag hiervan is gisteren bekend geworden... en heeft aangetoond dat het zwemwater weer voldoet aan de eisen. De waarschuwing voor het zwemstrand en het zwemverbod voor het surfstrand... waren ingesteld wegens een te hoge concentratie blauwalg in het water. De cyanobacteriën, ook wel blauwalgen genoemd... zijn een veel voorkomend fenomeen in de Flevolandse wateren. Ze horen bij het ecosysteem, maar een aantal soorten hebben vervelende eigenschappen. De zogenaamde plaagalgen kunnen soms in grote hoeveelheden voorkomen... en daarbij kunnen ze giftig zijn en drijflagen vormen. Indien een dunne drijflaag is gevormd, kan deze door de wind of stroming en uithoeken van het watersysteem worden geblazen. Zo vindt vergelijkbaar met drijfvuil ophooping plaats. Pardon. Het gebrek aan licht onder de drijflaag zorgt ervoor dat er meer blauwalgen naar de oppervlakte zullen komen. De drijflaag wordt zo steeds dikker en hardnekkiger. Omdat ze niet meer in het water, maar op het water liggen, zullen de cellen gaan rotten. Dit rotte heeft de stankoverlast tot gevolg. Hoge toxinegehaltes komen vrijwel alleen voor in drijflagen. In combinatie met de stankoverlast zijn drijflagen dus een groot probleem. Vooral kinderen worden ziek van blauwallig omdat ze tijdens het zwemmen vaak water naar binnen krijgen. Als je de schadelijke stoffen hebt binnengekregen merk je dat snel genoeg. Je krijgt hoofdpijn, diarree en huiduitslag. Gelukkig gaan deze verschijnselen ook weer over. Binnen een dag of vijf zijn de meeste patiëntjes alweer beters. En eh, mocht je meer informatie willen over waar eh, je wel en waar je niet moet gaan zwemmen, dan kun je 24 uur per dag eh, de recente informatie over de zwemwaterkwaliteit van eh, de Flevolandse zwemzones krijgen via de zwemwatertelefoon. En die gaat 0320 van Lelystad en dan 265700. Dus 0320 265700. Of je neemt een kijkje op de website van de provincie. En dat is www.flevoland.nl. Ja, zometeen krijg jij te horen of de gemeente nou boekhoudfraude aan het plegen is. Of hoe dat nou zit. Dus blijf vooral luisteren. Almere. Stadsradio Almere. This is the peace inside.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 Werk van jaarrekeningen. En ja. een, uh, of jaarrekeningen van uh, gemeenten en provincies. Ja, want uh, daar, daar zitten we een hele hoop uh, mee mis. Ja, en hoe bent u daar eigenlijk achter gekomen? Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. In 1989 uh, stapte ik over uh, naar een accountantskantoor wat heel veel gemeenten en provincies als klant heeft nee. en had. En uh, daar zag ik allemaal jaarrekeningen die van geen kant deugden. Ik zei dat dat niet klopte. Ja, en dan uh, het bekende verhaal van de klokkenluider. Je zegt dat iets niet klopt.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 Maar uw verhaal over uh, 2004, 2004, 2004, noemt u het nu, ja. ja. Maar er ook, uh, bijvoorbeeld, of uh, nee, 2006, hè. Toen hield de, de gemeente vooral de eigen cijfers over 6 miljoen. In werkelijkheid was het 50 miljoen. Als we even recent doortrekken, ja, 2008. Dan zegt de gemeente officieel in de stukken, we hebben overgehouden 5 miljoen. In werkelijkheid was het 30 miljoen. Ja, als je daar eens eventjes de de zaakbelasting naar zet. Dan kun je zien dat uh, bijvoorbeeld in de jaren... 2006 en in het jaar 2008 vorig jaar hebben de Almere gewoon geheel onnodig onder en zaakbelasting betaald. Ja, dat is... ja precies. Ja. En dat is... Uh... Heeft u daar wel eens uit? geprobeerd om aangifte van, uh, van te doen? Ik heb, uh, ja, natuurlijk. Ik heb bij justitie, uh, niet van zozeer van Almere, maar van een aantal gemeenten, heb ik uh, aangifte gedaan van, uh, van in geschrift, of zoals we tegenwoordig populair noemen, boekhoudfraude. Ja, ja en daar staat zeven ze jaar zelf op, uh, heb ik ja. mij laten vertellen. Wat zegt u? Daar staat dus zeven jaar cel op, heb ik me laten vertellen. Zeven jaar gevangenisstraf, ja. ja. ja, ja. En ja het, alleen justitie uh, heeft er geen enkele trek in als het gaat over gemeenten. Dus dan raken de aangiften raken dan zoek of in een onderste bureau ja. Ja, En, en het, het, het frappante aard, dan... in, uh, in Almere is dat er op dit moment uh, met de stichting Compaan, dat is een re uh, bureau, dat ze daar de gemeente daar uitvoerig onderzoek laat doen naar boekhoudfraude. Ja, Kijk, ja. dan kunnen ze net wel.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 Kom op Almeer, dus actie, ja. laat En niet mijn zijn verhaal vertellen, maar nou zijn jullie aan de beurt. Ja, en aan de andere kant, uh, want het is, niet, het, het is landelijk zeg maar, het zijn de gemeentes die het wel op orde hebben. De Amsterdammers betalen al, Ja, daar bekijk ik het af vanaf 1998, de Amsterdammers betalen vanaf dat jaar, al tenminste elk jaar onnodig onroerende zaakbelasting, die Amsterdammers kunnen het gewoon van 11 jaar terughalen. Ja. Maar ze moeten vanaf die beeldbuis vandaan komen en in actie komen. Ja, ja, inderdaad. En dan praat ik zijn... over een boekhoudfraude van 3,2 miljard euro. Mind you? Ja, dat is geen op is. De boekhoudfraude <laughs> bij Ahol verbleekt er totaal bij. Maar ja, dat is ze met elkaar wel aan te pakken. Ja, maar dat, maar dat gemeen is particulier natuurlijk. Van al de en Almere? Nee hoor, ook oh, maar. Ja. Eh, mijn vraag zijn er of... ook gemeentes in Nederland die het wel fatsoenlijk op orde hebben? Nou, een heel enkele waarvan ik zeg van nou, dat ziet er redelijk uit...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 van Frankie Valley luisterde je na daarmee is de klok al vijf voor acht ondertussen de tijd vliegt ja in het uh, tweede uur van Almere actueel wordt meer tijd voor uh, de normale berichtjes. Wel heb ik in de lijn dadelijk nog Jeffrey Kooistra... de manager voetbalzaken van FC Omniworld. Want die spelen morgen natuurlijk hun eerste thuiswedstrijd. En die zitten heel erg te wachten op jullie steun. Dus die hopen dat jullie gaan kijken. Hij kan wat meer vertellen over die wedstrijd van morgen. Dus eh, mocht je daarin geïnteresseerd zijn... sowieso blijven luisteren. De berichtjes en een hoop lekkere muziek. Ik ga jullie alleen laten met eh, Dino en eh, So Strong. Stans Radio tot natural.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 naar Stadsradio Almere. Kabelfrequentie 91.1. En op je mp3-speler of in de auto 107.8 fm. Met nu het laatste nieuws. Het werd ook maar een vijfde van de jackpot van 27,5 miljoen euro uitgekeerd. De Staatsloterij past de reclames aan, maar overweegt beroep aan te tekenen tegen het oordeel van de reclamecodecommissie. In het noorden van Irak zijn bij twee zelfmoordaanslagen... zeker 21 mensen om het leven gekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond. De aanslag vond plaats in een vol café in de plaats Sinjar... vlakbij de grens met Syrië. De slachtoffers zijn vooral jongeren. In Sinjar wonen voornamelijk leden van een kleine religieuze gemeenschap... die de laatste jaren wel vaker doelwit is van aanslagen. De Nederlandse spoorwegen hebben een machinist op staande voet ontslagen, omdat hij met drank op de trein had bestuurd. De machinist was vanochtend betrokken bij een ongeluk in het Gelder Spankeren. Hij kon niet op tijd remmen voor een auto uit een blaastest collage van 0,3 drank op mogen rijden. Voor de stad een schip op zee het laadruim heeft schoongemaakt, waardoor de paraffine in het water terecht kwam. De kust is over ruim 60 kilometer vervuild, maar het strand wordt niet afgesloten omdat paraffine niet schadelijk is. Rijkswaterstaat verwacht een paar dagen nodig te hebben om de kustrook schoon te maken. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af tot 11 graden. Plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. Morgen bewolkt, maar ook zon blijft droog en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Turn up your radio. Van het surfstrand tot Almerehout. Van de Werven tot de eilandenbuurt. Kabelfrequentie 91.1 en overal op 107.8 fm. Almere Actueel. Stadsradio Almere. Dit is Kevin Meijer. De Almere! My touch is try-like lightning, just say a bell and nail use front influencer techniques that can't see Who's the Giza in exciting Beat my touch is I like it, just say a well I know use front if I'm in. I gotta touch it right now Like That's a well like, no, and area's font, fun. set techniques that can't see spot in. Pussy geezer, being exciting. be my touches, strike like lightning. say a well like, no, and area's font, infinite set techniques that can't see spot geezer, my strike like lightning. Dream on. Ja, het is alweer een hele tijd geleden, maar de trouwe luisteraars van mij die weten dat. We hadden steeds iemand van FC Omniworld aan de lijn eh, op de donderdagavond de dag voor de wedstrijd om te praten over de wedstrijd de dag daarna. En dit seizoen gaan we dat ook weer doen. We hebben aan de lijn Jeffrey Koistra, de manager voetbalzaken, en die gaat ons wat meer vertellen, want er staat bijvoorbeeld een eh, bijna compleet nieuwe team op het veld, eh, Jeffrey. Ja, dat klopt. Uh, ik vind het ook weer leuk dat het begonnen is en uh, ook weer leuk dat ik bij jullie in de uitzending mag, uh, uiteraard. Ja. Uh, maar dat klopt, een heel nieuw team. Uh, uh, afgelopen vrijdag eigenlijk uh, acht nieuwe gezichten in de basis. Dus ja. uh, wat dat betreft een hele frisse start. Ja, dat moet toch moeilijk zijn voor de spelers om dan uh, weer ja, zo in één keer dan volop te beginnen en het als team uh, een band te hebben? of? Nou ik mij, nou, goed, is de, de, de, de, de, de, de persoonlijke band moet altijd groeien. Zoals bij iedereen. Maar een voetbalband is soms uh, uh, na drie jaar nog steeds niet gevonden. En soms na twee minuten al gelijk heel hecht. Ja. We hebben een aantal spelers gezien. Zoals de Duits met uh, Richard van Heulen. En Nieuw van Telster. Ja, die staan een, een minuut op het veld en die begrijpen elkaar. Ja. Dus, dus, dus uh, wat dat betreft uh, hebben we er uh, hele goede hoop op. Ja, absoluut. Ja, de tegenstander van morgen uh, Volendam. dan. Ik heb even de, de resultaten erbij gepakt van Kloft de afgelopen drie jaar. Uh, het valt me twee keer verloren, maar vier keer gelijk gespeeld uh, ja, in totaal. Ja klopt. ja, klopt. We spelen heel vaak uh, gelijk onderling, dat klopt. Uh, ja, morgen zal je zien, uh, volgendam als de uh, gedoodsverfde pika-kandidaat uh, ja. uh, tegen Omniwult. Uh, al een van de, van de clubs die uh, zal moeten strijden uh, voor of tegen degradatie. Dus... Ja. dus um, uh, maar uh, ja, wij hebben er een heel, goed, uh, een heel goed gevoel over voor het seizoen. Ja, en dat we uh, wel. met een gelijkspel zouden we alweer mooi zouden we mooi vinden. Ja, maar je zegt het zo ja, mogelijk mogelijk uh, degradatiekandidaat om je wilt, aan de andere kant zij kampioenskandidaat. Maar toch hebben ze het dan altijd moeilijk hier. Ja, nee, maar dat klopt ook. Dat klopt ook. En, en nogmaals, uh, we, uh, op papier uh, zijn zij, uh, hebben zij een status en wij ook. Maar in de praktijk zal blijken dat het heel anders is. Ja, de bal is rond, zeggen ze altijd. Ja, dat is inderdaad een, een mooie dooddoener. Ja, dat klopt. Uh, ik heb hier staan uh, Ruinvis, die heeft het uh, aan zijn knie. Zal hij ja. morgen al, al kunnen spelen? Of? Nee, nee, die is geopereerd, dus onze, onze, onze, een van onze uh, uh, keepers is uh, geopereerd aan zijn knie. Het herstel nee. verloopt voorspoedig, maar zal nog niet kunnen uh, spelen. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, Richard Haklander, echt heeft last van Achilles Pees en uh, Ridouan Tabaouni, al die houders die uh, last zijn van zijn uh, enkel. Maar voor de rest zijn we compleet en we uh, hebben ja, er sowieso weer elf. Ja, dat is uh, het belangrijkste. Sowieso geen schorsingen zie ik. Volendam heeft uh, als enige Hamid Yildiz als schorsing. Klopt. Ik uh, heb ze nog even opgebeld in de hoop dat ze nog wat blessures hadden, maar helaas, dat mocht niet zo zijn. Zo okay. sofinistisch ben ik dan ook alweer. weer. Hartstikke goed. Dus van, uh, ja, er zijn nog uh, volop plaatsen, neem ik aan, vanmorgen. Mochten mensen ja. het willen zien. Ze zijn natuurlijk vanuit ja. uitgenodigd. Mensen okay. zijn er vanuit uitgenodigd. Leuk als mensen weer uh, weer eens komen kijken. Uh, om te kijken wat het team dit jaar te bieden heeft. Uh, er is er uiteindelijk, uh, zijn uiteindelijk meer seizoenkaarten verkocht dan, uh, dan het, uh, het vorig jaar. Dus wat dat, dat betreft, uh, ziet, het, uh, ziet het er goed uit. Ja, dan zit het weer in de lift. En hoe meer mensen komen kijken, hoe beter dat het met jullie ook gaat natuurlijk. Uh, absoluut. Als je absoluut. De, de twaalfde man achter je hebt staan. Absoluut, absoluut. Nou, inmiddels zijn ook ons, hè, ons, onze vaste harde kern van de staantribune achter het goal uh, verhuisd. Hè. Vorig jaar als in, als, uh, als experiment bij de bekerwedstrijd tegen uh, NAC. Ja. Uh, zegt het goed mee. Uh, in een competitiewedstrijd uh, aan het einde van het seizoen. En dit jaar is dat uh, vast geworden. Dus de de, de, de, de ja. fanatieke supporters staan achter het goal. En uh, nou, wij zijn heel benieuwd. We vinden het in ieder geval zelf hartstikke leuk. Ja, en dat we iedereen maar enthousiast maken. Dus dan groeit hij ook. Uh, Jeffrey, ik wil je bedanken voor uh, de uitleg. En ja. Uh, ja, tot de volgende keer en veel succes morgen. Dat is okay, sowieso. Heel Jullie bedankt en ja. uh, we doen ons best. Oké, okay, doei. Bye. Je blijft altijd bij Stadsradio Almere Oktober overvalt ons ieder jaar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 Het oude doos was die. King en Love and Pride. Ja, ik werd net gebeld waar ze de mensen, de luisteraars... meer informatie konden vinden over de vermeende boekhoudverhouders... bij de gemeente. En die website die gaat als volgt. www.leoverhoef.nl Dus leoverhoef.nl Daar staan alle feiten volgens meneer Verhoef. De gemeente wilde niet daarop ingaan. Dus ze hebben wel een kans gehad. Nou goed, het wordt tijd voor het volgende bericht natuurlijk. even Wacht even. Ja, dat praat wat gemakkelijker, hè? Het Flevoland ziekenhuis betaalde een interim bestuurder voor twee maanden werk ruim 77.000 euro. Het betrof interim bestuurder die in 2008 twee maanden aan het roer stond. Volgens Peter Pels, woordvoerder van het Flevoland ziekenhuis, was het een dure maar noodzakelijke oplossing. Dit door het vertrek van een aantal bestuurders, de groei van het ziekenhuis en natuurlijk de bouwwerkzaamheden die toen nog in volle gang waren. Volgens Pelt heeft de interimbestuurder de overgang naar de huidige situatie mogelijk gemaakt. Veel verbetering is de huidige situatie echter niet. Het voltallige bestuur bestaat momenteel uit één mevrouw, namelijk Jeltje Schavereres. Zij is in maart 2008 aangesteld voor een termijn van vijf jaar. Voor de tien maanden werk die zij verricht heeft in 2008 ontving zij maar liefst 271.488 euro. Dit inclusief bonussen, onkostenvergoedingen en toeslagen. Haar officiële salaris is 161.000 euro op jaarbasis... en blijft daarmee volgens Pels dus binnen de Balkenende-norm. De SP heeft het onderzoek gedaan naar topsalarissen in de zorg... en vindt het onacceptabel dat bestuurders van zorginstellingen... zowel ziekenhuizen zulke hoge beloningen ontvangen... over de rug van de normale mensen... wiens zorgverzekering steeds hoger wordt... en waarvan ze steeds minder vergoed krijgen. En ik denk dat we daarvan een gedeelte toch wel heel erg mee eens zijn...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 Let's play a love game, play a love game, Do you want love, or you want fame, or you win the game. Know the love game. Let's play a love game, play a love game, Do you want love, or you want fame, or you win the game. Know the love game. I'm on a mission. Yeah, you've indicated your interest. I'm educated in sex, yes, and now I want. Let's play a love game, play a love game that you want love or you want fame or you win the game? No the love game Let's play a love game, play a love game that you want love or you want fame or you win the game? Draw the love game Kevin Mij, Kevin Mij, de allerbeste DJ. Misschien kom ik je morgen tegen. Stiekem met je gedanst. Ja, het is maar goed dat de microfoon ook een uitknop heeft. Want dat was niet om aan te horen als ik hier mee zit te zingen. Maar goed, dan word ik ook niet betaald om mee te zingen. Ik word betaald om andere dingen te doen, zoals. Stadradio Almere, weekend weerbericht. Want dat willen we natuurlijk allemaal wel weten. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en is er kans op een enkele mistbank. De temperatuur daalt bij weinig wind naar een graad of 11. Vrijdagochtend, dus morgen, is de eventuele mist snel verdwenen... en de rest van de dag is er geregeld zon. Het blijft dan ook droog. De middagtemperatuur is opnieuw een graad of 22... bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west. Nou, dan moet u toch even nadenken... Ja, er zijn voor de rest van het weekend perioden met zon. En eerst overwegend droog. Zaterdag tijdelijk warmer en vooral zondag kans op regen of enkele buien met mogelijke onweer. En zaterdag dus de mooiste dag met temperaturen rond de 26 graden. Dus ja, het surfstrand mag je weer zwemmen. En bij het zwemstrand in haven ook weer. Dus dat komt er mooi uit. Gaan we met z'n allen lekker naar het strand. En als je naar zandvoort gaat, dan kom je de file stijgen. En als je gewoon lekker in Almere blijft, niet. Momenteel staan er een aantal files, waaronder de volgende Amsterdam-Amersfoort de hoogte van knooppunt Watergraafsmeer. Er is daar een omleiding ingesteld in verband met een ongeval. Het verkeer richting Amersfoort volgt Utrecht A10, A2, A12 en A27. De volgende tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg is 8 kilometer stilstaand verkeer... met de vertraging ondertussen al meer dan 30 minuten en dat komt ook door een ongeval. Tussen Muiderslot en knooppunt Muiderberg zijn twee rijstroken afgesloten in verband met opnieuw een ongeval. En tussen Amstelveen en Diemen, tussen Amsterdam Zuidoost en Knopen Diemen, staat er 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. De Nieuwe Meer en het Koenplein naar de binnenring Amsterdam. Tussen Aijmuiden en knooppunt Koenplein is er 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar die file begint zich langzaamaan op te heffen. Dus u bent gewaarschuwd als u nog de weg op moet. Eh, Hou de verkeersinformatie in de gaten. Dan komt u ook op tijd aan. Daar zaten we op te wachten.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 Shut up Van uh, versus Sin with Sebastian. En shut up and sleep with me. Het origineel is natuurlijk ook van Sin with Sebastian. En eerder hoorde je ook al Code Red. En die hebben die ook al uh, opnieuw gemaakt. Wat eigenlijk, uh, nou ja, een beetje, om het maar te zeggen, nichterig klonk. Dat is dan uiteindelijk toch nog goed gekomen. En uh, brengt ons bij het volgende berichtje. En dan moeten we daar. Uh... Jongen, jongen, dan gaat hier van alles mis met de techniek. Maar dan mag de pret niet zijn. Daar is die waar we aan het zoeken waren. Zorggroep Almere is genoodzaakt met ingang van donderdag 13 augustus tijdelijk het apotheekservicepunt Perspectief te sluiten. Het apotheekteam van Villenwijk en Perspectief kampt al enkele maanden met een bijzonder hoog ziekteverzuim. Veroorzaakt door externe factoren zoals zwangerschap en langdurige ziekte. De maatregel geldt in ieder geval tot 1 oktober 2009. Eind september wordt de situatie opnieuw bekeken. De afgelopen maanden zijn regelmatig meerdere medewerkers uit andere apotheken van de zorggroep ingezet. Maar dit is niet langer vol te houden. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten dat Apotheek Service Perspectief tijdelijk dicht gaat. Apotheek Parkwijk, daar kunnen de meeste mensen terecht... om de continuïteit van de farmaceutische zorg aan de cliënten van Gezondheidscentrum Perspectief te garanderen... neemt Apotheek Parkwijk alle service- en dienstverlening over... Cliënten kunnen hier terecht voor informatie, medicatieadvies, zelfzorggeneesmiddelen en voor het afhalen van herhaalmedicatie. Apotheek Parkwijk die ligt aan de Watersieperstraat, dat is ietsje verder. En voor het aanvragen van herhaalrecepten verandert er niet staat er in het persbericht. De raad van bestuur betreurt dat de cliënten van gezondheidscentrum perspectief... geconfronteerd worden met dit onge ongemak. Maar benadrukt dat cliënten die hierdoor in de problemen komen... altijd kosteloos hun medicatie kunnen laten bezorgen... bij hun thuis of op het werk. Ja, nou heb ik zelf al niet al te goede ervaringen met die hele zorggroep. Daarom ben ik er maar weggegaan. Uh, ik heb graag wat te kiezen. Jullie niet? Iedereen gaat maar naar de zorggroep. Ik heb toch graag keuze. Zou het iets zijn van de Nederlandse mededingingsautoriteit? Nou, nah, laat maar. Hier zijn spin doctors en two princess. Stel we bijna kwart voor negen geworden, de tijd vliegt. We hadden drie interviews dit programma. Dus ja, dan, dan zit het te snel op. Ik heb nog wel een aantal berichten. Almere is een stad vol water en als de temperatuur even richting de 20 graden gaat... dan zoeken de Almerers verkoeling en plezier in het buitenwater. Dan hebben wij in Almere best een paar aardige plassen... en zijn we rijkelijk bedeeld met het Gooimeer en het Markermeer. Maar een behoorlijk buitenzwem, wat is er niet? Leefbaar Almere houdt zijn hart vast als het komende week weer de temperatuur meerdere dagen richting de 30 graden gaat. blauw -alg zal ons en onze wateren thijsteren en de weg is de verkoeling en het vertier. Al vele jaren pleiten zij daarom voor een behoorlijk buitenzwembad. Maar keer op keer wordt gesteld dat dit te duur is. De exploitatielasten zouden te hoog zijn en er wordt maar een beperkt deel van het jaar gebruik van gemaakt. Om die reden presenteren wij het ei van Columbus, zegt Leefbaar Almere. Een drijvend zwembad. In Parijs en Berlijn bestaat het al vele jaren en Amsterdam onderzoekt nu op drie plekken of het haalbaar is. Een groot voordeel van een drijvend buitenzwembad is dat de stichtingskosten veel lager zullen zijn omdat er niet hoeft te worden gebouwd. Bovendien kun je ervoor kiezen om buiten de zomer het zwembad af te sluiten of op te ruimen. Hierdoor zal een drijvend zwembad vier keer zo lang kunnen meegaan. Verder zou je in het gewone buitenwater gezuiverd als zwemwater kunnen gebruiken door middel van chloor, ozon of zout. Voor de noodzakelijke verwarming van het water zou zoveel mogelijk bij natuurlijke energiebronnen vanuit het stuwende buitenwater en zonne-energie gebruik gemaakt moeten worden. Leefbaar Almere heeft ook gekeken wat de geschikte locaties zijn en kwam in ieder stadsdeel tot een voorkeursplek. In Almere Buiten, in het havenkommetje op de Evenaar... hier wordt toch herontwikkeld, zodat de benodigde faciliteiten... zoals badhokjes en toiletten kunnen worden meegenomen in de herontwikkeling. In Almere Stad, in het weerwater, aan de zijde van het Stedenwijk... bij het bestaande strandje, of in het Stadshart en de kade van Esplanade... of bij het strandje van het Lumierepark, waar al badhokjes en toiletten voorhanden zijn. In Almere Haven zou het aan de sluiskade in de havenkom kunnen komen... Ook hier zijn al faciliteiten aanwezig. Goed bereikbare locaties waar je nu ook al veel jongeren en gezinnen... de weg naartoe weten te vinden. Nou, ik moet zeggen, daar sluit ik mij compleet bij aan. Aan de andere kant hebben we ook nog altijd... een hele grote ruimte naast het binnenzwembad in Stedewijk. En toen ik pas in Almere kwam, toen dacht ik ook altijd... dat daar een buitenbad was. Het lag in Liggeweide... maar er is helaas geen water voorhanden daar. Maar goed, genoeg Basel, thuis weer voor muziek. De favoriete plaat van mij momenteel, die is gemaakt door Chelly. En die heet I Talk The Night. En daar kun je nu naar luisteren. Oh boy. What does ze? think she is? Yeah, who is she? I don't know what she's doing. I think it's dancing. She yeah. she's fly with that, uh, what is that, a Gucci bag? Oh boy, I really don't know either. Whatever.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 David Guetta, featuring Kelly Rowland en When Love Takes Over. Ik ja, kan me herinneren dat ik uh, bij meer actueel uh, februari begon... en toen draaide ik uh, Kelly Rowland en David Guetta al. En nou staat hij eindelijk in de top 40. Dus we zijn wel uh, bij de tijd, moeten we zeggen. De klok is aangekomen bij uh, drie, of drie, ik moet zeggen zeven minuten... voor de klok van negen uur. Dus ik ga langzaam afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie er even uit van hebben genoten als ik... Je weet het, Almere Actueel is er iedere werkdag tussen 7 uur en 9 uur in de avond. En dan word je op de hoogte gehouden van alles over en uit jouw stad. En natuurlijk de lekkerste muziek. En op vrijdag, dan worden we verwend, dan duurt Almere Actueel zelfs een uurtje langer. Want dan is tussen 9 en 10 Almere Sport op jouw stadsradio. Met daar onder andere in ook de uitslag dus van FC Omni -World, FC Volendam, morgen. Dus dan moet je zeker naar luisteren. Zometeen uit de kunst met Marik Slingeland daarna Jazz in Jazz. Voor de lekkerste jazzmuziek. En natuurlijk als afsluiter vanavond in de mix. Dus we zijn ook weer van alle markten thuis. Ik ga jullie alleen laten met DJ Assad featuring Maharaja en Everybody Clap. Tot volgende week. Everybody have, have, have. Uur per dag, zeven dagen in de week en overal te beluisteren. De internetstream van Stadsradio Almere is powered by Kippmultimediaal.nl voor hosting en streaming. Kijk voor meer over onze service en expertise op ww.kippingmultimediaal.nl. Kent u het probleem van de benauwde zomers in Nederland? Dat koeling nergens te vinden is en dat u het huis niet koud kunt krijgen.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 Carmen Verhul